Kroon en zijn vriendin zijn gisteren door de politie gehoord. Kroon ontkent dat hij betrokken is bij wapen- en drugshandel. Hij ontving in mei de militaire willems Kort daarna begonnen volgens hem de bedreigingen. Hij zal enkele dreigbriefjes aan het OM geven en hij hoopt dat justitie daarna van vervolging afziet. Verzekeraars hebben vorig jaar een stuk minder geld uitgekeerd naar grote branden dan in 2008. Toen werd 490 miljoen euro betaald om de schade te vergoeden. Afgelopen jaar was dat 369 miljoen. Volgens het Verbond van Verzekeraars was de uitkering in 2008 vooral zo hoog door de grote brand in het gebouw van de TU Delft. Afgelopen jaar ontstond de grootste schade door de brand in een winkelcentrum in Stijn. Op de website van tv-zender Eredivisie Live zijn wekenlang naam en adresgegevens van gebruikers te vinden geweest. De zender had actiecodes uitgedeeld vanwege een nieuw voetbalmuseum in Middelburg. Op verschillende internetfora was bekend dat die codes makkelijk te raden waren. Als de codes werden ingevuld waren de adresgegevens van de echte gebruikers te zien. De site is voorlopig uit de lucht gehaald. De Hermitage Amsterdam heeft sinds de opening in juni al ruim 700.000 bezoekers getrokken. Dat is twee keer zoveel als verwacht. Vandaag was de laatste dag van de eerste tentoonstelling. Het Museum in Amsterdam is een dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg... en laat telkens een selectie van het kunstbezit van het Russische Museum zien. Vanaf begin maart is de tweede tentoonstelling te zien. Egypte heeft het toernooi om de Afrika-cup gewonnen. Tegenstander Ghana werd met 1-0 verslagen. Het doelpunt van de Egyptenaren viel in de 84ste minuut. Egypte won het toernooi voor de derde keer op rij, een record. Het weer vannacht trekken sneeuwbijen over het land. Die ook in de ochtendspits tot problemen kunnen leiden. Morgen ook af en toe zon. Het wordt dan 3 graden. Dit was het enige. Zandvoort, Zandvoort heeft het heeft al 20 jaar. En jij oh, beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu U. het laatste uur.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 Ik ben in Rotterdam geboren en in zwaar ben ik opgegroeid. Oh, oké. Okay. Dus je bent niet uh, in Zandvoort eigenlijk uh, opgegroeid. Je bent uh, voor nu inkomen in Zandvoort komen wonen. Ja. En uh, hoe is dat gekomen als ik het mag? Nou, ik heb, uh, ik heb een auto gehad en ik ben uh, zoekend gegaan naar een jongeren, jongerencentrum, wooncentrum ja. voor gehandicapten. En ik heb, uh, ik heb het hier in Zandvoort, ik heb, ik heb het hier goed naar mijn zin.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 Je hebt hier heel veel prachtige, natuur, hè? Natuur. En als je hier in de hem uitrijdt, dan kom je zo in het uh, bosgebied, of duingebied, hoe heet dat? Waterde duinen. De waterleiding duinen. Dus daar ben je wel veel te vinden. Ja, ja. Vroeger vroeg wel, ja, nu niet meer. Nee. Ik heb er nou geen, geen, geen, geen tijd meer voor. Nee, je ging altijd de natuur in. En, uh, wat vind je van het hele verhaal trouwens, van de rijen die daar te veel zijn? Je ja, zijn de damherden. Ja. Te veel damherden. Ja. Ja, het is, het is gevaarlijk. Het is, uh,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 En al, al een rij. En op het laatste had ik op een uh, eeuw pakken in, in Tanneusje. Uh, het is een uh, melkkartons en zo maken. Okay. Me melk en kanen, melk ja. door aan die doorheen gehad, die kartons heb gemaakt. Dus je was ja. echt al, altijd heel actief en ja. je kon van alles ja. doen? Ja, ja, ja, ja. En toen kreeg je een ongeluk en toen kon je eigenlijk, ja, kwam je in een rolstoel terecht, moest je revalideren misschien ook? Vlak bij mijn werk, dat ik het uh, te lang gewerkt die dag, ik was ja. vermoeidheid.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 for God. Zorgt niet dat je een ongeluk krijgt nee, nee, nee, in die zin, nee, nee, nee, of nee, nee, dat je nee, in de rolstoel komt of iets. Nee, absoluut niet. Maar hoe ervaar jij God nu, praktisch elke dag dan? Mijn vriend, mijn, mijn heiland, mijn, mijn, mijn redder, uh -huh. waar ik elke dag mee, mee praat, van, ik praat er gewoon mee. Want het is, het is het bidden, dat is gewoon praten met mijn God. Ja, dus, als je, als, je, als je, je je vrouw lief hebt, of, of je betalende, daar praat je ook mee. Ja. Je gaat ook een hele, hele dag je mond niet ja. houden, dus ik, ik praat ermee en ik, ik, ik zit erover.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 Nou, ik heb meegedaan. En uh, toen, toen gingen ze weg en kreeg ik een reep chocola van hun. Ik dacht, nou, al gepraat heb ik niet van, maar die chocolade heb ik wel Ja, dat is tenminste lekker te altijd. Juist, en ik heb uh, drie dagen later, ik ging, nou uh, gebeurde mij een groot wonder. Ja, wat gebeurde daar? Nou, ik had een uh, drie keer op de week acceptpillen om naar de wc te gaan. En ik ging hier spontaan af, dus ik heb, eh, dat was voor mij een wereldwonder. Ja, dus dat wel, je bent eigenlijk genezen dan, toen ja. de problemen van de stoelganger? 8,5 acht, acht, acht jaar. Zo. Ik heb heel gebroken, dus je ja. dus kan niet zeggen dat ik al verkeerd nee. schreef. Nee. Ah. Het was voor mij eigenlijk een wer Dus sindsdien is het allemaal goed gekomen met het jaar echt... gebed? Ja. En was het met een speciaal iemand, ja. of met een christen? Nou, bij met, met, met die vrouwen toen, uh, ja. die voor de eerste keer gebeden hebben. Wat bijzonder, drie, ja. drie dagen later gebeurde dat, maar in de wonder. Ja, want dan heb je tenminste weer een beetje ruimte en je <laughs> Ik ben daar, dan ben ik, eh, ben ik zonder, zonder tabletten gekomen, ja. zonder, zonder spalken gekomen, zonder corset gekomen. Ik ben echt, eh... oh, dus je bent stap voor stap ook genezen ja, in, ja, mijn ja, in mijn lichaam? in mijn lichaam op. Dat ja. is wel heel ja. bijzonder om te horen, ja. ja. Dus je ervaart ook eh, dagelijks het eigenlijk kracht van God. Ja. En ja. Hoe, hoe ervaar je dat? een blij en blij een gelukkig leven ja dus je bent tevreden een, een, volda in je gedachten, een, voldaan, ja. een voldaan gevoel ja dus het is een, een, een tevredenheid ja dus uh, ik, ik heb ook begrepen dat je de mensen wel vertelt over gods liefde op straat hoe doe je dat nou en, uh, de mensen een voldertje uh, aan reiken. En wat staat er dan in zo'n folder? Nou, over de Heer hier dat hij voor ons gestorven was. Gestorven is en dat hij opgestaan is. Oké, okay, dus dat hele nou, evangelie eigenlijk. TVG? Ja, dat staat in de folder. En dan, dan, vertel, dan vertel ik mijn, mijn uh, relatie met de Heer. Ja, dus hoe je kwaad met God, hoe ja. je met hem omgaat, ja, hoe je ja. in het leven ja, staat. Ja. En lees je dan ook wel eens in de Bijbel bijvoorbeeld? Ja, elke dag. Elke dag lees je ook in dat de Bijbel is... en bid je tot God? Ja, ja. ja.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 Ja. En een soort leegte wat mensen dat, vaak dat, ervaren. Dat is, dat is weg. Dat kan je echt, bij Jezus heb je echt een vriendschap met dat, hem. Uh, more than a brother more than a friend yes you will at times I've been discouraged thoughts of turning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 de bloemen worden echt kleurig, de, de, de, de bomen en de, de struiken en alles, je gaat echt... En toenertijd, dan nou schilder ik nog niet, maar tekening ik al, alleen maar tekenen. En met potlood? potlood, met een, een, ja. een vertikening er rond, ja. met, met een rubber er rond. Dat je het goed vast kon houden, dus bedoel ja. alles wat ik in de duinen ja. zag, mooie dingen, die teken ik. Ja. Maar er was er, hier was er een, uh, een schilderclubje. Opnieuw in ik hem zelf, Ja. Ja.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 dat je Gods dat dat, schepping dat ziet en dat ook kan tekenen. Ja, dat ik daarvan geniet en dat ik, het, ja. dat ik het ook een beetje knaken kan doen. Ja. En heb je dat dan heel veel zelf geoefend? Of een, een cursusje? Ik, ja, ik, ga, ik kreeg een beetje lessen hier. In, op oh de... ja, zal die les ook voor ja, je. Ja. Dat is wel heel mooi hoor, ja, om de natuur te kunnen tekenen. Hè? En wat teken je het liefste? Natuur. Ja? Natuur. En is het dan bomen of vogels of bloemen? Vogels, of natuur, natuur uh, landschappen en uh, water, oh, ja. Ja, ja. alles, uh, boter, boten, scheeuw ik ook, scheeuw mm -hmm. ik ook graag. Want dat is mijn wijk nog geweest vroeger ook. Ja, omdat je dat is met schepen weet, dat vind ik natuurlijk krachtig ja, om En ja. Ja. teken ja. ik dan uit je hoofd of heb je dan een foto of ga je ik ergens Ik heb van foto's, van foto's verschillende dan, tekening ja. dan. Oh ja. Maar verschillende bij elkaar, ik, moet nog ja. eerder ingeheeld in van, uh, ik zou maar zeggen, nou ik dit ooit een boek en dan, dat weer van een kaart, van een aanzienkaart, dat dan allemaal combineren ik dus Je combineert die dan. dingen, leuk. Ja. ja, Wat een goed idee. Nou, het wordt heel prachtig, mooi, zie ik. Ja. Only. All mine's All mine's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 Er is een, een vrouwtje van hier is er, naar Kenia gewoon om, om voor kinderen te zorgen. Daar geef ik allemaal geld aan mee. Dus al mijn opbrengsten van, van de schilderijen, geef ik allemaal aan kinderen. Oh, die gaan allemaal naar Kenia en naar Kenia, India, naar de Kenia, kinderen daar. Uh, de kinder, de kinder, ja, kinderen de kinderen ja. Dat Kend is wel heel kinder, mooi. Ja, kinderrozen in Indonesië. Want dat geeft ook voldoening, dat als jij een mooi schilderij maakt en je krijgt een goede prijs voor, dat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 ...kunnen ze daarvan het geld, een mooie kerstfeest geven. Dan krijg je een traan, traan van je ogen. Ja, bijzonder dat je daar niet mee mag werken... ...om die prachtig, kinderen een goede prachtig, kerst te tachtig, geven. Prachtig, prachtig. prachtig. In Indonesië ook. Er zijn uh, uh, meisjes in de jonge jaren. Die worden ja. als ze prosivee op, op, op straat gezet. Ja. Die moeten werken voor, voor hen. Ja. En als ze zwanger worden... ...dan worden ze opzij, ze, opzij gezet. Ja. Ja. En dan moeten ze voor de eigen zorgen. En die, die hebben totaal niks. Ja, en daar is ook een kinder en voor, ja. En dan geef ik ook graag aan, dus dan kan je die kinderen ook ondersteunen en van de instituutie ja, ja. weghouden Eigenlijk, ik heb, zo, ik heb zo'n mooi jeugd gehad, en die kun ik die kinderen zoeken, ja. ja, en dan geven we zoveel voldoening, ja. Dus dat, uh, dat doe ik hier graag. Nou, dat is mooi om te horen dat je ziet van, van die mooie schilderijen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 zijn liefde is wonderbaarlijk. Dat ja. gaat boven alles uit. Ja, maar dat is een, echt uh, zichtbaar in jouw leven: dat God uh, door jou heen werkt en, en dat straalt ook uit naar ja. de mensen toe. Ja. Zo voel ik me aan Ja, dat is bijzonder. Heerlijk. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat hij altijd uh, in de wolken leeft. Mm. Je ma ik maak genoeg mee, ja. maar toch, ik ben niet alleen. Ja. Ik ken het samen met de en samen met God, dan uh, yeah, ben je overwinnaar... over ja, alle opstandigheden we, in je leven. Ja, gaan Ik viss graag. Oké. Okay. Oh, ik heb met mijn oorlog gekregen en ik heb uh, altijd op zee vissen gezeten. Ja. Mijn hobby. Maar dat ken ik helaas niet meer. Nee. Dus ik ben mijn eigen, een, een gewoon om, om in het binnenwater te op wit vis te zitten. En dan moeten ze die, uh, die, die hengel ze met klittenband aan, aan, de, aan, de, aan mijn naam doen. Ja, dan kan je toch vissen. Ja, dan kan je toch vissen. En dan ja. moet er wel afval en erop weer. Ja. We een haakje, een haas.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 Van 8 uur tot morgens 6 uur, voor mensen, uh, gehandicapte mensen. En dan zit je met elkaar ergens, yes. wat voor water is dat? In Harlem. Aan het water? Aan ja, oh, okay. het Halderpark. oké, ja, bij ja. het Halderpark. En dan zijn er meerdere mensen, een hele groep, een wedstrijd? Haal dan, ja, een wedstrijd. Dan komen ze over oh, ja. her en daar vandaan uit Nederland. Dan komen ze allemaal naar Haardag om daar ja, te vissen. Ja, ja, ja. En, en daar heb jij dus heel veel bekers ja, mee gewonnen. Elk ja. jaar kon je dan wel iets wennen, zo te zien. Ja, ja. Want hoeveel jaar heb je dat al ja. gedaan? Want er staan er zoveel. Ja, dat is te vroeg. <laughs> Alvele jaren. Ja, vele jaren, minstens uh, twaalf of iets. Ja. <laughs> dat je al iets gewonnen hebt. Nee, nee ik heb er tien. Hoe tien heb je daar? Ja. Tien, tien heb ik ver. Heel veel hoor, ja. ongelooflijk. En uh, moet je dan een bepaalde soort vis vangen of een grote? Nou, oh, een, vis. een vis, vis. Als je maar een vis vangt. Als, als je maar een kop in de zaak hebt. Dan start heb je uh, gewoon, als je een vis vangt. Dat snap ik. En uh, je doet ook nog loopoefeningen, heb ik begrepen? Of wat wat fysiotherapie? Ja, heb uh, uh, ik. El elke nacht probeer ik probeer elke dag te lopen. Ja. In een uh, looprek. Op vier wieltjes. Ja. <coughs> en gaat dat Vist. een beetje. En nogal goed. Goed, nogal okay. goed. Nou, dat is al goed. Oké. Ik, ik, ik ken licht niet.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 En wat doe je daar zoal uh, in de kerk tegenwoordig? De gemeenschap onder elkaar, dat is al, uh, dat is al goed natuurlijk. En, en zingen, dus gewoon, en, en, en het is gewoon een gods woord brengen. Dus nee, hoor, maar, je hebt eh, veel leuke contacten? En leuke contacten met die. Met mensen. En je praat ja. dan over de Bijbel neem ik aan? Ja, ja, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, het is echt, uh, ik zou het niet willen misje. Ik heb vroeger een verkering gehad. Ja. En dan, ging ik altijd, dan moest ik altijd met mijn brommer, altijd dezelfde kant op, altijd. Maar dit, ik ga al zo lang naar Haarlem toe, ik ben nog nooit beu, ik zal nooit beu worden. Nee? <laughs> dat is het is gewoon een kerk. Het is toch el ja. elke keer weer anders. En welke kerk zit je? In uh, Leeswoordgemeente, in, in Haarlem. Dat is aan de parklaan, park, he? vlakbij het station. Nummer, nummer 21, ja. En hoe reis je daar naartoe? Ga je dan met de bus of zo? Met nee, buschen? met de rolstoel, dat is ook een mooi verhaal. Ja, vertel. Ik heb uh, die rolstoel op die busje, die taxi dat is oh, de wachttijden daar verschrikkelijk.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 Dan je nu 12 km per uur. Oh, dat is een hele snelle rolstoel. Ja. En, en het nu. weer, het weer kan niet, dat geef ik niet zo. Dat maakt niet uit. Nee, je ik kan in alle weergesteld hebben ja. met deze rolstoel. En, ik heb een cape, ik heb een uh, cape, en ik heb een wintercape. Dus ja. je wordt nooit nat onder nee. die uh, cape? Nee, dan Regen cape bedoel je? En ja. ik rijd met alle plezier. Ik, ik rijd door uh, van hier naar Benveld, klein Benveld, en naar Elswoud toe. Ja, ja, je een prachtig binnen door. Ik geniet van de natuur. Ja. Van, uh, het EVG ik TVG brengen of ik kan altijd, altijd gewoon, ja dat voortuit ook. Dus je kan alles meemaken in de ja. gemeente, buitenstudies studies het Dat gebeurt nog wel, als ik, ik ben dan in dienst en de virus, dan kwamen ze het net te vroeg ophalen, nou, dan ben je weg. Dan, dan, dan moet je, dan je meteen je met de taxi meten, want de ja. kerkdienst nog ja. bezig ja, nee. is. Ja. Of, ik ben dan de laatste keer ben ik zeven, zeven keer achter elkaar te laat gekomen. Oh. <coughs> vind je natuurlijk niet leuk dan, nee, dat nee, je nee, dan te nee, laat nee, in de kerkdienst bent, of op een andere afspraak natuurlijk, ja, dat kan ja, ook vervelend ja, ja, ja, zijn ja. dus je bent ontzettend blij met je nieuwe rolstoel Zeker, die uh, heel snel gaat 12 kilometer, ja. zei je, dat gaat wel een Weet... stuk harder dan, ja. hè Ja, ja. Dan die andere. is dubbel dubbeloppie ja nou dankjewel voor deze uh, ja, verhalen eigenlijk, heb je nog iets toe te voegen, dat je denkt, nou dat moet ik wil je nog per se vertellen, iets speciaals uit je leven misschien of nou, wat ik, je anderen mee wil geven. Ik ben, ik ben de Heer dankbaar dat ik. En dat ik wel leren kennen ben. Ja. En voor mij is het echt, een, echt mijn leven geworden. Dat je God hebt leren kennen. En dat heeft je, je, je, leven je leven veranderd. Ja. Want ik ben uh, hier in Polen gekomen wonen. En <coughs> ik ben uh, hertrouwd. En het is, ik heb tegen mijn vrouw gezegd: van ons hier. Dat, dat is mijn leven. Ik heb mijn leven aan, aan de Heer te danken. Ja. Ik wou toen het even ook salam plegen. Ja. Ik ben door hem Ik bovenop gekomen. Ja. Dus ik heb mijn leven aan hem te danken. En aan hem wil ik willen blijven die ik nog. Ja. Dus dat is mijn leven. Hij is de weg, de ja. waarde het leven. God is dat de zit... weg, de waarheid in het leven. Ja, ja. Um, dus je um, weet zeker van, God is uh, ja. wat je nodig hebt in het leven. Dat ik zou je ben, mensen mee willen geven. Ja, ik ben zeer hier En je bent en de, opnieuw getrouwd. Je uh, hebt een nieuwe toekomst voor ja, je. Ja, ja, ja. En je, je zei uh, dat je had zelf wordt gevoelend. Maar dat is helemaal weg. Dat ging helemaal weg. Dat is toen in het begin geweest, ja. maar toen ken ik de Heer nog niet. Nee, toen kende je God ook nog niet. Nee. Toen had je het moeilijk uh, nee. nee, natuurlijk. toen nee. zat ik toch zwaar in de put. Ja. Ja. Maar de, de put kan niet zo diep wezen, maar hier kan je eruit trekken. Ja, God die zorgt al voor je, zo heb je dat, weet. dat ervaren he? Zeker. Weet. En dat wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik nou op, op volkjes leef hoor. Hm. Maar je gaat nog wel door uh, de dingen heen, maar ja. ik ga nooit meer alleen er doorheen. Nee, en dat is dus en ik, voor jou echt het, het, uh, het leven met God is, dat je bij hem kan schuilen, dat hij je trooster is ook, en dat je weet van, dat je veilig bent, dat hij je helpt altijd. Juist, juist, absoluut. Ja. Ja hoor. Het is hier een, uh, het staat ook in de Bijbel, het is hier geen blijvende stad. We mm -hmm. zoeken de toekomstige, en dat is waar. Ja, een mens is maar één ademtocht, je bent zo.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 en toch kan je dan bij God kracht putten om door te gaan elke dag. Ja, ja. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het is net een oefening en ook zo. Dat is net of dat ik het of dat ik leiding krijg van de heer, dat is gedoe. Ja. Ik heb altijd wel zin om daarom te lopen. Dus... Ja, je gaat oefenen je ja. met hem samen. Ja, ja. Dan ga je elke dag weer de uitdaging ja, aan. Ja, altijd. Kies voor ja. het leven. Steeds ja. steeds weer opnieuw. Ja. Ja, hij leidt je door het leven. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. En uh, ja, ik, ik wens je ook uh, een hele ja, goede tijd met je vrouw. En dat jullie veel uh, kracht aan, uit elkaar en uit Gods liefde ook mogen putten. Dank je wel.